Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN zegt dat Israël deze maand veel vaker toestemming voor humanitaire missies en transporten in Gaza heeft geweigerd. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorige maand. De VN zegt daarnaast dat aanvallen op hulpverleners er ook voor gezorgd hebben dat er minder hulp in Gaza mogelijk is. De Wereldvoedselorganisatie WFP stopte bijvoorbeeld deze week de hulp. Het gebeurde nadat Israëlische troepen een auto van de organisatie hadden beschoten. Israël zegt dat ze wel voldoende hulp toelaten in de Gazastrook. Kinderen die naar de kinderopvang gaan zijn minder depressief... en hebben minder angsten en fobieën... dat het onderzoek in vijf Europese landen, waaronder Nederland. In totaal werden 80.000 kinderen gevolgd. Deze moeder merkte de positieve effecten ook bij haar kinderen. Ze leren ja, dat ze met anderen moeten delen, maar ze spelen. Ze leren ook alvast voorbereiding voor school... en dat ze niet altijd bij papa en mama zijn. Ja, onderzoekers denken dat kinderen op de opvang beter leren omgaan met hun emoties. En ben je op zoek naar een nieuwe elektrische scooter en een collector's item in één? Nou, dat zou ik even opletten, want in Moordijk wordt een hele lading aan groene Go-Sharing scooters geveld. Nou, het bedrijf is gestopt in een heleboel steden. En nu blijft de fabrikant dus met die scooters zitten. Bij dit veilinghuis kan je straks de scooter scoren, maar je moet hem dan nog wel even zelf in elkaar zetten. Ja, ze komen binnen, af fabriek eigenlijk. Dus in de doos. Alles moet nog gemonteerd worden, zoals uh, het koffertje, de spiegels, uh, het voorwiel... Uh, maar al met al uh, heb je gewoon een, een, een goed werkende scooter. Ja, er zit nog wel even een flinke maar aan dit verhaal. Want je moet minstens 10 scooters per keer kopen. Dus dat wordt dan wel even de portemonnee trekken of met vrienden een poeltje maken. Het weer. Vanavond en vannacht komen er meer wolken het land binnen. En kan er regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen eerst bewolkt en regen. Daarna droog en zon bij zo'n 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Dit is Sabrina Carpenter die je natuurlijk eigenlijk overal hoort. Vooral in ons programma eigenlijk ook. En uh, ja, dit was Juno van haar uh, nieuwe album Short and Sweet. Ja. ja, maar dat valt me ook op. Want, want jullie zaten al met Sabrina Carpenter en Sabrina Carpenter. En ik dacht van ja, maar wie is die trut? Ja. En ik heb er helemaal geen zin in en het uh, maakt me niet uit. En ineens is het zo van... Uh, er staat een Sabrina Carpenter al. Weet ik wel hoeveel weken met hoeveel nummers op de top 1... Dat is best wel interessant, want jullie waren de OG's ja, die haar elke keer. Ja, ja, kijk, ja, sinds, ja, sinds 2000 weet ik veel wat er kruikt. Dat. 21, ze, ja. Dat ze, ja, maar sinds, sinds dat ze die ene hit of zo... waar nooit iemand van wat had hoort. Nee. En jullie kwamen ineens met die nummers van haar. En ik dacht van, nou ja, het zal wel. En nu ineens, het is een big business ja, maar, booming. Ja, maar, en ik dacht, ja, maar, jullie zijn echt OG. Ja, maar dus wij wilden naar die show De Melkweg in Nederland ook, hè? Ja. Het is niet gelukt, want het was van ook uitverkocht. Want ik was er niet op ja, tijd bij. De Melkweg is al veel te klein, eigenlijk. Ja, nu zit hij dus in Psychodome. Het was ook binnen, echt binnen vijf minuten uitverkocht. Ja, maar dat is maar, echt grappig. Ja. Dat, ze, dat, ze toen, dat jullie toen nog ja. fan waren. Maar dat, het nog, dat ik dacht van, nou maar wie de hel is dat nou? En dan is het nu ineens van... Oh, ja. maar jullie waren echt OG-fans. Ja, ik heb haar. heel veel momenten denken dat Short and Sweet haar tweede album is. Ofzo, want de vorige e-mails, zoals je kent, werd wel iets populairder. Nou, Short Sweet mm -hmm. is nu echt het album. Maar dat is haar zesde album, hè? En ik heb eens een keer mijn kast gekregen. Ze zien dat eerste cd'tje staan en denk je ja... <laughs> Nice. Ik was een OG-fan. Ja. Ja, ja, ja, ja. We hebben, we hebben ook in een eerdere uitzending het nummer Espresso gedraaid. En dat is bijvoorbeeld 1,1 ja. miljard keer maar beluisterd. Maar ook een keer, ja. we hebben ook een keer haar, voordat Espresso bekend was, hebben we ook een keertje voor mij een nummer van haar is de album gedraaid. Ik weet niet meer wanneer, maar dat hebben we voor mij ook een keer gedaan. Ja. Dus ja, ja, ja, wij zijn ja. een echte OG's die als je muziek wil ontdekken, hier zijn. Ja, zeker. Zeker, zeker. zeker. Uh, nou, even naar het uh, Formule 1-spektakel. Want het is natuurlijk altijd op deze plek in dit programma... eigenlijk het Zandvoort kwartiertje. En we dachten, we ruimen dat eigenlijk gewoon even in... voor het, uh, uh, het grootste meerdaagse evenement... Uh, wat Zandvoort heeft sinds 2021. De Formule 1. Nou, en ik heb twee fans in de, in de zaal zitten. Dus <laughs> dat is wel fijn, of aan de microfoon. Uh, uh, Mike, wat, wat, wat vond je van het weekend? Ik vond het weekend... Ik vond het leuk, ja. Ik vond de race, vooral, vond ik niet tegenvallen. Ik vond best veel inhaalacties. Dank je? Ja. Echt, ik hoor van iedereen, ja, de race was zo saai. Nee. Ja, de race was zo saai. Wat een saaie race. ik denk, nou, volgens mij was het best wel spannend. Want ja. ik stond daar en ik heb niks kunnen zien. Behalve, nou ja, de start ook niet echt. Maar ik heb niks kunnen zien. Ik vond het best wel spannend hoor, ja. van wat ik kon zien. Ik vond deze race vond ik spannend. En dat is spa francorchamps En dan wou ik niet willen dat ik dat zou zeggen. Maar ze hadden bij Spa de DRS-zone veranderd. Ja. En ik, de inhaalacties waren echt nergens te vinden. Ik vond het zo'n teleurstelling. Ik keek echt uit naar Spa. Een van mijn lievelingsbanen. Ja, ja. Een goede Even. wedstrijd dacht ik. Nee, dat was echt een teleurstelling. Mm. En Sandvoort, ik denk, ja, dat wordt een treintje rijden. Maar dat vond ik echt meevallen. Op een gegeven moment hadden we ook in de wedstrijd uh, Magnussen. Die werd ingehaald door vier mensen, geloof ik, tegelijk. Ja. Echt een actie waarvan je denkt... en in de Tarzan dan zo drie wijten nog net niet. Maar dan ja, denk ik, ja, dat ja. vind ik echt een prestatie. Ja, ik, uh, ik vind dat ook. Ik dacht echt van, nou ja, volgens mij waren er best wel veel in aan acties. Maar dan kijken natuurlijk al die uh, schapen... die kijken alleen maar naar de eerste drie. Ja. ja. Daar is weinig actie. Maar als je gewoon naar de, weet ik veel, de top uh, hè, 20 tot 10... Tuurlijk, dat is geen punten waard. Maar daar zit toch echt wel wat actie in, hoor. elke race. Dat is altijd ja. leuk om naar te kijken. Er wordt weinig uitgezonden natuurlijk. Maar het is altijd leuk om naar te kijken. En ook, ook het hele achterveld en het middenveld. Er zit altijd actie in. Hè, ja, of want... het nou undercuts of uppercuts zijn met de pitstop. Of dat het, in het in, op de banen daadwerkelijk gevecht is. Ja, ja dat is, ik vind dat altijd leuk om te kijken. En zeker als je ook gewoon uh, niet echt een favoriet hebt die meespeelt ja. voor de top... Dan, dan is het allemaal al net even wat veel leuker. En dan heb je ook net wat meer... Uh, dat, dat je die spanning hebt. En dat je het leuk ja, vindt Want uh, Was Hamilton nou ook bezig met een soort inhaalrace? Want hij, uh, die vloog ook over de baan, uh, zag ik. N nee, Hamilton viel tegen in Zandvoort. De oh, Mercedes, Mercedes okay. liep niet. Uh, 7 en 8, geloof ik, voor Hamilton en Russell. Ja. Um, maar ik vond sowieso wat Mickey ook zegt over het achterveld. Kijk, daar, daar zitten ook eerlijk gezegd de leukste rijders. Mm -hmm. Even een Kevin Magnussen, maar bijvoorbeeld ook een Estevan Alcon... die nou ja, natuurlijk uh, wel regel de fouten kan maken. Gasly nou, ja, ja. en Alcon ja. hebben we natuurlijk ook al vaak nog tegen elkaar in de muur zien staan... Ja. Oh, en wat oh, over de muur gesproken. Ik heb dat ook echt live zien gebeuren. Die crash van Sardi. FP3, hè? Oh. Of FF, FF, was het FP3 of fp 3 Ja, bij de vrije trainingen. Nee, wat? Even kijken wat training de het derde, was. Uh, was. De derde, Dat was vrije ik, training. Nee, dat was... was de tweede. Ja. Twee. Dat was wel vrijdag. Was wel vrijdag. Ja. Ja. ja, twee dan, ja. Zo. Wat een crash, jongen. Echt iedereen die stond meteen in die lounge. Oh, oh, ja, maar toen, wie de... en toen keken we zo door het raam. Daar dus zagen we allemaal rook omhoog komen. Dat was en ook daar te zien dan. Ja, en, en, en als ik niet in de Bernie's had gestaan... had ik in die Founders Lounge gestaan. Nou, daar was het vlak naast. Al die mensen daar ook, al mijn collega's daar... die zijn daar naartoe gerend. En ik heb ook nog een collega die de achtervleugel van de Williams... Uh, mee naar huis heeft genomen. Oh, oké. Okay. Nou, <laughs> die werkt als eerst marshal, als ja. hoofdmarshal... Nou, echt, joh. Maar die crash. Holy shit. Maar, wie zet nou ook in de, in de, de muur, wow. Wie zet hem daar ook in de muur? Hij ging ook over, die vangen zo halen. Ja, ja, ja. Maar ja, daar zit ook, daar zit ook geen tech proberen. Nee, niks. Helemaal niks. Dat is, daar, daar crasht nooit iemand. Maar ja, ja, dat is, het heet niet voor niets de Rob die Die daarna komt, zeg maar. Want daar is Rob uitgevlogen eruit gevlogen en overleden. Ja. Hens de Rob dus maar, het is een heel gevaarlijk stuk. En, en hij is ook uit het team gegooid, toch? Ja, ja dat was, het was gelijk de echt? laatste try. Ja, hij is vervangen, uh, sergeant. Wat meen je? Ik heb uh, de naam, ben ik even kwijt wie het is. Maar hij doet niet meer mee nu. Um, maar is dat echt door, dit, uh, door deze crash nou, Ik denk het wel, want, want die hele auto was geüpgraded Die auto zat vol met upgrades. En hij heeft die meteen... Ja, nou, in de vanger heel... Het, uh... was, het was een opstapeling. Ja, Sardins heeft nooit goed gepresteerd. Hij heeft ook vaak gekregen. Hij heeft Williams heel veel geld gekost. Ja. Ja, Beetje ja. net als Schumacher toen bij Haas. Ja, die hebben ze er ook uitgezet. Mm -hmm. um, maar goed, over crashes gesproken trouwens. En dan komen we zo weer even terug op zandvoort We zagen ook vandaag in de Formule 1... Kimi Antonelli in zijn allereerste vrije training... binnen 10 minuten in de muur. Oh, de, oh de, ik heb het niet opgelegd. In, uh, de, in de, de Mercedes van Russel op Monsa... Ja. Uh, had hij zijn eerste vrije training De Formule 1 debuut... Hij is oh, in de eerste 10 minuten in de muur gezet. Oh, wat slecht. Oh. En, en donderdag heeft ook de safety car hem in de muur gezet. Ja, dat had ik gezien. Zo die Ramco Esther Martin, joink, ja. in de muur. Ik dacht, oh nee, joh. En om in die safety car te mogen rijden moet je wel heel bijzonder zijn, hè. Ja. Want daar kom je echt niet zomaar. Nee. En dan zet hij hem ook in de muur met die safety car. Maar wat, maar nou... wat, wat, wat, wat nuance, die Bernd Manilander doet het al 24 jaar. Mm -hmm. Dit is voor mij zijn eerste crash. En het schijnt dus te zijn dat die auto een brakeveilje had. Of in ieder geval een technisch probleem. Oh, dat zou best kunnen, want hij ging inderdaad heel raar. Ja. Hij ging heel raar. Dat, ik ik. Niet, dat hadden de reddit -analisten, hadden gezegd wat dat, dat was. En toen heb ik het ook nog eens teruggegeven. Ja, inderdaad, het, was wel, het zag eruit als een technical problem. Ja, nou ja. Maar goed, dat goed, kan dat, dat, ook uh, gebeuren. Nog even tussendoor. De vervanger van uh, Sargent, dat wordt Franco ja. Colapinto. En dat schijnt een talentvolle coureur uit de Formule 2 te ja. Maar mm -hmm. nou, Wat ik dus ook raar vind, is dat... Sorry hoor, nee, mijn mond volg ga jij maar even verder. <laughs> nee, maar wat ik wilde zeggen, uh, in FP2 vandaag in Monza ook uh, machten ze nog in de muur. Hm. Uh, maar goed, dat is natuurlijk niet de verrassing. Uh, maar goed, dus, dus over oh jai, nou, hij de gaat de treft is... Ho nee, hoezo? Hij vliegt er niet vaak uit, toch? Nou, Monaco was ook wel een momentje, hoor. Nou ja, oké, okay, oké. Okay. Ook op Zandvoort, vaak buiten de baan, door de regen. Maar, maar goed, uh, om nog even terug te komen op Zandvoort. Naar de wedstrijd zelf, we hadden natuurlijk Lendo Norris hier met 20 seconden mars binnen. Dat is gelijk oei, een mooi oei, oei, voor de rest van het seizoen. Ja. Ik, dit vraag ik even aan jou. Want ik heb hier zelf dus mee in dilemma zitten. Wat denk je? Komt het uh, Rijderskampioen van stappen nog in gevaar dit jaar? Ik denk het niet. Want hij heeft nu 70 punten voorsprong. Dat is nog wel flink oh. wat. Hoeveel maar races zijn er nog? 9. Oh, ik denk dat Max Verstappen toch best wel wat uh, stress gaat <laughs> maar hebben. Maar het is, is toch, toch ook leuk? leuk als ze gewoon weer zo'n ja, spannende... Natuurlijk! Ja. Daarom was het weer zo mega-upcoming geworden... dat Formule 1 in 2022... Ja. dat Max dus... tegen Hamilton... Uh, super close. Ja. Maar nu hebben we dus 9 wedstrijden. We nog te gaan, Verstappen 70 punten liet. Red Bull in de Coliseus kampioenschap niet best. Nog maar 30 punten verschil of zo. Ja, precies. Um, dus dat, ik denk dat ze die gaan verliezen. Ik denk dat Verstappen het reiderskampioenschap nog wel kan houden. Maar dan moet mm hij -hmm. wel echt zijn best doen. Dan moet Norris. Nou, liefst één keer uitvallen natuurlijk. Ja, dat zijn ja. wel allemaal problemen. Maar wat denk jij? Hè? Kijk, Noors is nu ineens zoveel sneller geworden. Hoe kan dat? Wat is er met Red Bull gebeurd? <laughs> nou ja, wat is er met Red Bull gebeurd? Wat is er met McLaren gebeurd? McLaren heeft gewoon een stelletje upgrades. En, uh, wat van McLaren heeft waarschijnlijk heeft gedaan... want er zijn ook mensen van mijn school... die hè, bij McLaren F1 zijn gekomen. Nou, daar praat je echt over de top van de top van mijn school. Um, nou, wat daar is gebeurd? Ja, McLaren F1 heeft gewoon ziek goede engineers... en echt... Hele goede dus, uh, dingen besloten en dingen gemaakt en uh, upgrades gemaakt. Ja, maar... ik denk dat Red Bull dat niet heeft aanzien komen. Want natuurlijk heeft Red Bull ook, ook upgrades. Maar hebben ze misschien net niet het maximale potentieel uh, daarbij gepakt. En als McLaren uh, upgrades meeneemt waarbij het alles of niks is. Wat Red Bull waarschijnlijk niet durft zou doen. En het is alles geworden voor McLaren. Ja, dan heb je echt een voorsprong. Want er zijn Natuurlijk, overal regels voor je moet overal aan, aan denken, en dan zijn er upgrades die bijvoorbeeld zo riskant kunnen zijn dat je motor inderdaad maar echt niet langer meegaat dan bijvoorbeeld uh, 73 rondjes. Ja, ja, ja als jij zo'n risico durft te nemen en het en het hè, en het pace en het pace af, dan, dan is het alleen maar goud voor hun. En ja. dan kunnen ze elke keer net iets kleins aanpassen en net iets, iets minder, waardoor die motor bij uh, de volgende race niet uh, 72 rondjes meegaat, maar dan gaat hij net even 75 rondjes. En als ze zo steeds een stapje verder gaan, ja, dan neem je gewoon mega ja. hard de voorsprong. Ja, maar maar het... Denken jullie dat uh, de beslissing afvalt ergens de komende Grand Prix of wordt het toch weer de Abu Dhabi uh, Battle? Ik zie het persoonlijk niet uitkomen op Abu Dhabi dit keer. Nee, ik ook niet. Dat is, dat is wel ervan uitgaande dat Norris uh, een keer uitvalt. Want ik heb zomaar het vermoeden mm -hmm. dat Norris een beetje te overconfident gaat worden. Waardoor hij de toch wel een keer afschiet. Ik bedoel, we hebben natuurlijk van Norris vaker gezien... Oh ja. Bijvoorbeeld in Rusland, de Grand Prix. Ja, dat er, ja toen is uh, hij nu zijn, zijn hij, eerste, zijn eerste hij, win eigenlijk naar binnen kon halen. Ja, dan. dat hij eerste lag, toen ging het regenen. Toen heeft hij eigenlijk voor de riskante optie gekozen. Toen ja. is hij niet naar buiten gegaan. Ja. Toen is hij er uiteindelijk afgegaan. Heeft hij de dek niet gewonnen. En Noors is een fantastische goede. En ik vind het ook een, een hele leuke gozer in interviews en dingen. Ja, ja, dat is echt, uh, um, echt een goede koreer. Maar ik, ik denk, zeg maar, dat hij nog wel ergens een foutje gaat maken dit jaar. Wat toch wel eens heel duur kan worden. Want ik heb een idee... En we gaan kijken hoe, het, hoe de RB20 ervoor staat in de komende mm -hmm. wedstrijden. Maar ervan uitgaande dat McLaren de snelste auto is... denk je dat dat op een rijdersvrouw moet aankomen. En die zie ik nooit sneller maken dan Verstappen. Eerlijk gezegd. Dat zou best kunnen, ja. Maar dat is ja. juist ook omdat Max natuurlijk zoveel vaardigheden heeft. Ja. Dat is echt bizar. Maar we gaan het zien. En op, ja. uh, op 8 december zou zomaar die laatste race in Abu Dhabi... zou zomaar de beslissing kunnen vallen. Ja. Max-fans hopen natuurlijk al eerder. Uh, zetten jullie in op Max allebei? Of, uh... Op een moment wel. Ik... Nee, want ik ben niet echt een Max-fan of zo. Ik zet mijn geld in op Yuki, want dat vind ik leuk. <laughs> ja, ik vind Yuki... Ja. Yuki kan ook echt goed rijden, hoor. Verdient hij een Red Bull-kant? Verdient hij een Red Bull-kant? Ja. Weet ik veel. Als Max eruit, Max eruit gaat en Yuki gaat voor Red Bull rijden... Nee, dan maar... ik dat wel heel leuk vind. even, even Perez eruit. Want ik denk dat Perez is natuurlijk oh, weer Als Yuki naar Red Bull gaat in plaats van Perez... Ja, dat, vind ik, dat zou echt geweldig zijn. Want Yuki kan echt goed rijden... Mensen zeggen altijd, oh, ik posteer niks en zo. En hij vliegt er altijd uit. Maar 9 van de 10 keer, als je echt goed analyseert wat die kerel ja. doet... 9 van de 10 keer, als hij een slechte race heeft, is dat niet zijn fout. Wordt nee. hij eruit getikt? Gaat de pitstop slecht? Maakt zijn team een verkeerde call? Oh, kom maar weer pitten. Oh nee, kom, kom maar niet pitten. En dan heeft hij ineens een twee stopper gehad. Ja. Terwijl iedereen ja. een stop heeft gehad. Ja, Yuki heeft altijd ongeluk. Ik zie nou ja, het ook. Waar... Ik zie het ook. Ja. We okay. gaan het zien. Ik zit in op uh, Lando Norris, want uh, dat maakt het weer een beetje spannend. Of in ieder geval ooit een keer, ooit in de toekomst. In de eindjaarsstelling gaan we het zien. In ja, de, ja, ja dan, dan, dan valt inderdaad het antwoord. Ik hoop dat we, dat we dan inderdaad ook pas weten. Dan gaan we uh, het Zandvoortskwartiertje afsluiten met onze Zandvoortse held uh, Yves Berendsen Die trouwens ook optrad uh, op het circuit. En ook nog bij het casino op het podium stond tijdens het Formule 1 weekend. Ah, oh, leuk. En met zijn uh, nieuwste single van vorig jaar alweer, Terug in de Tijd. Ja. Yeah.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 Oceaan met uh, Raccoon. Twee heerlijke Nederlandse classics. Ja, want die terug in de tijd van Yves Beerens, ondanks dat het maar een jaar bestaat... is ook wel echt een classic geworden. Het wordt steeds populairder, steeds meer gedraaid. En overal hoor je hem eigenlijk wel. Ja, je zat mee te zingen. Dus laat eens even zien hoe dat nou klonk. Nou, nee, dat gaan we niet. Ja, zingen, nee, ja. zingen, zingen. Nou, dan dan, dan, dan moeten lokale luisteraars straks ook even nog naar het dorp gaan... en wellicht dat je hem ergens ooit wordt meezingen... met een <laughs> nummer wat dan toevallig Ja, Ja, jij, uh, jij bent tegenwoordig wordt. een heuse uh, BZT'er, hè? BZT'er. Ja. Ja, bekende antwoord. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja. Bijna Absoluut. Wel. Ja, ja. Nou, jongens, uh, ik, ik kondigde het aan het eind van het vorige uur ook al een beetje aan. Ik ga jullie even kort en krachtig overhoren voor het Afko-wobo. En wat uh, verschillende Afko's uh, nou eigenlijk uh, betekenen. Afko-wobo. Dus uh, ja, Hanne Fleur zit uh, klaar uh, bij de jury. En omdat vanavond natuurlijk ook de slimste mensfinale is, dacht ik... Nou, het is toch wel weer een mooie gelegenheid om uh, weer even de kennis van iedereen... Uh, uh, uh, uh, een klein beetje uh, uh, op te frissen. Uh, uh, toen ik vorige uur uh, Afko Wobo dat, uh, dat woord noemde, toen trok Mickey een beetje in een krimp. Waarom is dat? Ja, Jezus jongen. Moet je daar nou echt weer een, een, een, een afkorting voor hebben? Kunnen we niet gewoon zeggen afkoorden worden Ik spreek ABN, niet een of andere kakker. Ik kom uit de Schooi en we zeggen, hier alles een afkorting. al doe mij maar een esma en een poma. Dat is lekker. Je hebt er al eentje, dus we gaan 15 afkortingen doen. Nee, afkozen. We doen natuurlijk vijftien afkozen. We gaan 15 afkozen doen. En voor elke derde goeie. Uh, krijg je tien punten en het uiteind uiteindelijk wie de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. Oh wacht, in wij gaan dat doen? Ja, jullie twee. Oh en, mijn god, hier ben ik zo slecht in. En uh, <laughs> ik, ik begin uh, bij, uh, uh, bij Mickey met oh, de, de eerste vraag. Wat is een PVL? Een project van je leven? Nee, dat is niet goed voor jou, Mike. PVL? Een PVL. Ja, lichtje. die pas ik. Dat is een probleem voor later. Yeah. Oh, uh... Jezusgass, nou. wie verzint dit? We Deze gaan, uh... kakker mag echt het land uit. De slimme mensen van het afkoopbopen vinden dit. Oh my god. Uh... Goed. Nou, volgende, even, volgende. Even de volgende en dan doe ik er wat context bij. En dan is het misschien wat makkelijker. Mm -hmm. uh, voor jou, voor Mickey. Uh, een ginto. Ja, even lekker een ginto bestellen. Oh ja, maar dat is simpel. Een gin tonic. Ja, nou, dat is goed. De vraag blijft yeah. bij jou, want als je hem goed hebt, dan gaan we door met jou. Oh, tof. Uh, dan hebben we de volgende uit het uh, Afkowobo een beetje willekeurig eigenlijk uh, geselecteerd. De Kowa. Wat is een Kowa? Schat moet echt nog studeren voor mijn tenta, maar Kowaatje kan wel even. Een Kowa? Een Kowaatje kan wel even. Oh wacht, moet eigenlijk studeren, maar kan wel even een Kowaatje. Ja nee nee geen idee. Oh, doe me echt denken aan een soort van Pobo of Poba. Ja. Dat is ook een soort partijborrel. En dan denk ik, jezus. Nee, het het is, Powa, is iets minder borrelachtig. Borrel nee, Komo. Niet, uh. Komo? Nee, in Kowa. Kowa. Come together. Uh. Nee, dat is gewoon Nederlands. Kowa. Uh, we gaan naar Mike. In Kowa. Ik durf nee, wel nee. dat ik deze afkorting wel eens dus heb gelezen in een calamiteitenplan. Kowa. Uh, maar alleen dan betekent het dat... de coördinatie nog iets, maar dat zal het nu vast niet zijn. Ja. Nee, <laughs> het, het, het, ook weer niet goed. Nee. hij gaat dan toch weer naar Mickey. Dit was een korte wandeling. Jezus, is dit een, even een, een Wat is dit slecht, zeg. Wat slecht. Even een kobaatje. Oh, ja, ja, ja, ja. Wat ja. slecht. Nou, dan hebben we de, de mamibo. Mamibo. Oh, maandagmiddagborrel. Ja, ja. Die, die, die was natuurlijk... Ja, maar alles met mibo, dat is gewoon simpel. Ja. Dat is middag dat. en borrel en dan... Ja, eigenlijk je heb je, elk, je Je hebt dus ook een zamibo, maar ik denk, nou, wie doet nou een zamibo? Dat is toch gewoon een ja, feestje? Met alcoholisten. En ja, maar dat is toch gewoon dan een feestje, want ja, dan is het weekend. wie de hel gaat er op maandagmiddag okay, drinken? goed luisteren. Hij blijft bij jou, Mickey. Je hebt dus nu dus tien punten. Oh, zo, en eigenlijk zo, twee zo. keer tien, want je hebt er al twee, goed. Dus 20 punten. En Mike staat nog op nul, maar we blijven bij Mickey. Wat is een NSB-kaart? Dat zou ik niet weten, pas. Ik heb niet vanmiddag gelezen. Oh my um. ja, Hij is natuurlijk een beetje gevoelig, maar... Uh, deze zin die erbij staat ga ik ook niet voorlezen, want die is al een beetje heel erg. Ja, ik, weet, ik heb het vanmiddag gelezen, want je had dat ding laten zien. Ik weet het al niet meer. Het is een NS, het is een NS Business Card. Oh een NS. ja. Oh mijn god. Nou ja, goed. Uh, even een grapje tussendoor. Uh, uh, Mickey, we zijn weer terug bij jou. Uh, voor de vijfde vraag uit mijn hoofd. Je had mm -hmm. het net over pasta's en heerlijke recepten, maar wat is een pasta bolo? Oh nee. Oh. Een pasta bolo. Mijn lievelings, bij de Spag blijft toch wel een pasta bolo. Ja. Godzame. Het is hey. heel makkelijk. Ja, ik weet het, mijn ik Bolognese. Ja, Bolo Ja, ja, ja. pasta bolo yes. yes. Nou, Jij staat op uh, 30 punten. Woehoe. Kansloos. Yes. Dan gaan we naar de volgende. Wat is een prela? Wie gaat haar vertellen dat ze gewoon al een, in een prela zit? Oh, de pre-relatie. Ja, dus ook uit het studentenleven. Ja, ja rela en prela natuurlijk. Nou, bij de zesde... 60... Uh. Oh nee, wacht. Het was bij elke derde vraag een punt, dus je hebt pas twintig punten. Want anders Oei. loopt het natuurlijk te veel op. Zesde vraag, we gaan nu naar de zevende. Wat is een truma? Wat, wat is truma? Een broodje met truma en kaas. heerlijk. Heerly ook. Truma? Wat helpt? Truffel mayo, ja, hou wat, ja, op de alles. truffel mayo, hou tegen alles. mayo, hou op <laughs> dat was, me. Uh, dat was de zevende vraag. Oh my god, ja, nee, en... dat is echt alleen omdat ik tegenwoordig eet ik zoveel truffel mayo. We gaan, uh, oh, we gaan even trumo, naar Mickey voor de, voor, naar Mike voor de, uh, voor de afwisseling. Ja, als je oh. deze goed hebt, win je alles. Nou, nou, ja, we zijn pas eigenlijk pas op de helft. Nou vertel. Uh, gozer, doe je vest even dicht onder je jas. Dit is echt te nonchi. Wat is nonchi? Nou. Nonchalant? Ja. ja. Oh, dit was de hele Oh, Die was moeilijk. Ja, maar ik ja. word nu gewoon. Ge gewoon nee, ge nee, nee, nee. Oh. <laughs> Dat was vraag 8. We gaan naar vraag 9 voor 10 punten. Dus je kan het weer een beetje ophalen, maar. Oké. Okay. Goos, beter doe je mee suiker vanavond, anders krijg je een Moa, net als Markie. Vannaast. Wat is een Moa? Vanavond. Oh, uh. um, Goos. Wat is die context nou? Goos. Goos, beter doe je mee suiker vanavond, anders krijg je een Moa, net als Marky. Wat slecht! Wat een slechte woord. Wat is een, een MOA? Ja, weet ik niet. Een motie van wantrouwen? Dat was vraag 10. What the fuck? <laughs> dat zijn we nou dat doen! Is, dat is echt impossible. Hoe de hel moet hij dat goed hebben? Ik zou het ook niet weten, natuurlijk. Nou, nou doe er nog één dan, voor de veiligheid. Ja. Ja. Mike. Mike mag Mike mag nog eentje. Ja. Uh, ja. Het is weer voordeel, want de A is in de B. De A is in de B, de Albertijn Bonus. Nee, de A is in de B, wat de, betekent dat? Hey de, schat, A is in hey, de B. Heeschat, <laughs> hey, hey schat, vergeet je de Boka niet? A in de B. Ja, ik heb geen flauw idee, wat is het nou de Boka? Boka! <laughs> wat wat <laughs> is dit nou? Oké, okay, hier staat dus hey schat, vergeet je de bonuskaart niet, want avocado's in de bonus. Dat is A in de B. Gaan, ja, maar uh, dit kan ook alleen maar door Amsterdamse studenten verzonnen zijn. nu naar, We gaan nu naar Mickey. Uh, uh, hoeveel heb je er, gast? Nee, we, we, we hebben er nog drie, want we zijn nu bij vraag 11. Jezus! Ja, maar de AfKobo af is veel langer. De afkowobo? -af <laughs> uh, we, we gaan ook even door met de tijd. Uh, uh, Oké, okay, Mickey, voor jou. Uh -huh. Concentreer je. Ja. Ik heb zo'n zieke adidi. Doe do, do, do even <laughs> mijn do, do do brolo. Wat is een adidi? Uh. Ik heb een zieke adidi. Een adidas of zo? Nee. Wat is een adidi nou weer? Mike, voor jou de ik poging. Ik heb een zieke adidi. Een zieke adidi. Nee, ja, maar wat is nou een zieke adidi? Dit kan heel veel betekenis hebben. Het gaat dus om adidi. Adidi. Ja, dat is een A en D. -A -D. Adidi weet ik veel. Een after dip. Ik heb een zieke adidi. Ja, dat moet je nu wel weten. Jezus. Dit... Ga ik nooit meer weten. Dit vergeet ik morgen weer. Ja. Nou, Mickey, voor 10 punten. Je hebt eigenlijk al bijna gewonnen. Vraag 12. Ja, schat, heb echt klam, ik weet niet wat klam is, nu wel antibio gekregen. Wat is antibio? Vraag 12. Antibiologisch. Antibio, nee, antibio. Wat is dat? Ja, antibiologisch. Nee, dat nee. zou uh, elke, bio, elke bioloog zou je boos maken. Dit, dit heb ik vanmiddag gelezen, antibiotica. Ja, dat is goed. Oh dus 20 God. punten heeft Mike nu ook. 20, 20, 20. we worden Oei. toch nog. Uh, worden toch ik had toch 30. Ja, we worden echt vies genaaid hier. Dit klopt helemaal niet. Nee, Dit, is een jij Dit is bullshit. Dit is Tensati TV. J jij ik teken een, een vraag... PT aan. Ik teken een PT aan. J jij had. Uh, ja, straks, straks krijg je een MOBA, Moba aan, maar, ja. Um, um, nee, jij had vraag 9 goed en nu vraag 12. Dus um, ik dacht vraag 3 en vraag 6 heeft Mickey goed. Dus uh, allebei 20 punten. Dus het wordt nog even. Oh, de Mirko ook zo binnen. We zien toch dat Mirko binnenkomt en we moeten zo meteen naar de M&M hit. Maar, Mike, we gaan even deze afklo Robo afmaken. Want in de Tweede Wereldoorlog hadden ze ook een afklo. Echt zo erg. Wat is een afklo? Die heb ik ook vanmiddag gelezen. Mirko. We zijn de de boek Christian aan het doen. Wat betekent en wat is het? Ik ben het alweer vergeten. Een afklo. Wat is een afklo? Ja, wat is een afklo? Geen... <laughs> ik laat Hij laat hem meteen vallen. weer een stoel vallen. Nee, ik, ik heb geen idee. Ik, ik, ik pas deze ronde mensen. Een afklo. Een afklo. Dat is een... een Anti... aanvalskloof Nee, uh, een aan aanvals of nee zo, dat uh... is een uh, avondklok. Oh ja. Jezus. Oké, okay, we gaan naar de laatste vraag. Uh, vraag 15. En dit is om de winst. Oké. Okay. Dus uh, ja, uh, de vraag ligt bij Mike. Um, staat te reinigen voor mijn leven, maar de awa... Awabo geeft geen thuis, wat een awabo. De, de, de awabo? Ik sta te reinigen voor mijn leven. De afwasmachine? Nee, de awabo. De awabo. Afwasborstel? Ja, is goed. Ja, en toch. Uh, oh toch ja, oh Mark. ja. Nou, 30 30 gelijk. Ja, ik vind nee. eerlijk, ja. gezegd, dan. Ik vind ah, eerlijk ja. gezegd wat Mickey deze bij. heeft Ik snap ja. er echt geen, geen touw nou, van. Ja, <laughs> die maar even een MoWai nee. in, dan komt het wel goed. Nou, uh, we hebben weer even wat slecht. meer geleerd uh, van het Anne Fleur Afka Wobo, Wat echt te vinden is online bij, via de website uh, afkowobo.nl. En dan kan je dat uh, lekker lezen. En dan zie je wat voor afkortingen er nou eigenlijk allemaal tegenwoordig bestaan. Oh, in de en de B. Is, uh, dat is toch wel wat meer... Uh, ja, dan weet je dus eigenlijk wanneer de A en de B is. Dat is toch handig om te weten. Zin in een drankje? Abso. Abso, ja. Adidi. Ja, Ik heb zo'n zieke de... Adidi. Doe mij maar even een brolo. <laughs> maar Schat, Mick... wat betekent u die afko nou? Ik we gaan naar de Looien, volgende. Man. Looien. Looien. Ja. Spada, wat is jouw probleem, man? Kerel, wat okay. kerel. We, we gaan naar de volgende rubriek, waar we Mickey dan ook weer even horen. Maar dan met iets muzikaals, namelijk het volgende. Oh ja. hit van de maand. Ja, we hebben de M&M hit van de maand. En deze keer komt hij dus van Mickey. En uh, licht hem even toe, want het is weer... Uh, we zagen, ik zag hem vanmiddag in de voorbereiding en ik dacht... Dit is wel weer echt typisch een Mickey-nummer. Ja. Ik uh, ga hem even snel opzoeken, want ik weet... Welke was het ook alweer? Ja, ja. Ik ben hem even nou, vergeten. Nou, oké, okay, daar was gaan de we. Het M&M hit, maar hij weet het namelijk nou Oh het ja, het is zo memorabel. Dat is de I Wonder van Moti. Oh ja, Oh ja, dat was hem. Nou, ja, nee, dit is, wat uh, is dit? Ja, nee, ik, lees, ik luister mijn basic lijst uh, wat minder vaak tegenwoordig. Omdat je basic -lijst. Wat, Ja, mijn, dit is mijn basic lijst. Dit ja. is mijn basic muziek, dames en heren. Um, want ik ben tegenwoordig erg in mijn deep house gedoken. En ook in mijn keiharde, en keiharde dubstep. Um, Oké. Okay. Uh, ja, ja, Harry, die je liever niet op de radio wil horen, zeg maar. Waar maar gaan waar we ik, nu naar dan? Nu gaan we luisteren naar een nummer van Moti. En Moti is wat meer op de top 40 hits. Ja. Gefocust. Het, is een, het is een house artiest, dat wel. Dus het is house. Um, maar het is, meer, uh, ja, het is meer iets wat in de top 40 terecht zou kunnen komen. Ik luister okay. ook gewoon vaak de slam top 40. Volgens mij heb ik de, deze daar ook uitgeplukt. Um, ja, gewoon een nummer wat je op de radio zou kunnen luisteren. Het is lekker. Het is lekker een beetje house. Het is zomers. Uh, ik vond hem wel toepassend zeker omdat het zo nu uh, aan het nou, einde we komt. Gaan, uh, we gaan luisteren naar I Wonder van Moti, de M&M-hit van deze maand. M&M-hit van de maand. And now I look the sky and I wonder, are you looking down from up the clouds with me When I go back back in time And I wonder Is it you or that to been looking after me Dit was uh, Moti en Sam met uh, I Wonder, de MM Hit van de maand. Uh, uitgekozen door Mickey deze keer. Het is natuurlijk altijd weer spannend en een verrassing. Wat voor muziek smaakt we de volgende keer een MM Hit voorbij zien komen? Want die is altijd divers afwisselend. Net zoals uh, dit programma natuurlijk gevuld is met uh, diversiteit was wel een en nummer, verschillende. Toch? Ja, zeker. Het ja. was zeker een mooie nummer. Is, maar ik, ik merk ook wel heel vaak als jij een MM Hit hebt, een nummer, dan waardeer ik het wel. <laughs> Ja, ik. Ja, ik. Ik zei heel e vaak. als, als is terug. Ik, ja, hallo, goeiedag. Hallo allemaal. Nee, ik zei: als, als Mickey een, een, een MM-hit indient, dan heb ik wel heel vaak wel dat ik hem ook gewoon op mijn playlist zet. Dus toch, toch wel een beetje ja, Vergelijkbare muziek Ik waardeer het wel. Goede invloed. Hè. Ja, ja. En Mike zei ook al meteen: van, ja je merkt echt gewoon, ja. ieder van ons heeft een eigen aparte muzieksmaak. Ja, die, die. En dat is, ik, dat is ook zo. Ja, zeker. Ik zit meer in de house, in de elektronische en de DJ's <laughs> ja. en zo. En, en Mike en, jy, en jij zitten ook wat meer in de indie en de, de, de bandjes. Een beetje de pop het ook Ja, ja, de pop-rock. Uh, ik voel mij gewoon vaag, maar. Ja, <laughs> ja. ja, jij al ja ik weet niet hoe ik het definiëren, maar. Hele bijzondere <laughs> ja. inzendingen heeft Merkel altijd. Ja, ja. ja ook nou, nou, een ja, ja, goede. Wat, wat ja, ook een uh, op, opvallend uh, album is, dat is van uh, Ben Howard En die, uh, die, die zag ik afgelopen week in Utrecht een nieuwe platenzaak die ze daar hebben. Plato, Plato bestond er al in diezelfde straat. Maar heeft nu nieuw en groter en goed pand. Dus als je een beetje van vinyl houdt en je bent toevallig in Utrecht, moet je die zaak zeker uh, bezoeken. En ze draaien daar ook live van vinyl de muziek in de winkel. Dus af en toe hoor je even een stilte en dan weer een geschuif van een naald. Dus dat is wel... Ja, het is wel een vibe. En dit stond toevallig op toen ik al, eigenlijk al bij de kassa, uh, kassa stond en besloot om maar één plaat te kopen. En dan werden er toch twee. Dus zo word je uh -oh. toch wel beïnvloed. Net zoals die kauwgompjes en snoep allemaal bij de kassa, weet je wel, ja. uh, van de supermarkt. Het ja, is dit ja, ook ja. wel een beetje, nou ja, 10 euro voor dit album van Ben Howard van vorig jaar. Is It heet het album. En dit nummer is Walking Backwards. En het is wel, het is wel een vibe. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We gaan er even ja, naar luisteren, gewoon... Uh, Vijf ja. minuten duurt het wel, maar we zijn zo terug en dan uh, gaan Even we afsluiten. afsluiten. Oei, oei. The beginning En dit, uh, dit nummer, dat stond dus op uh, in die zaak, Plato in Utrecht. Walking Backwards van Ben Howard. En toen dacht ik, ik koop deze plaat. Ja. Misschien dachten jullie dat ook wel. Ik uh, dacht het niet, want ik stond naast toen je die plaat kocht. Maar ik vond het wel een leuk uh, nummer. <laughs> ja. Nee, ik zeg uh, ik ook Proficiat, jongen. Ja. Een goede plaat. Ja, super, leuk, hartstikke mooi. We sluiten zo meteen het programma af met een, uh, met een band die een bijzondere comeback heeft gemaakt. Maar dat zo meteen. Uh, we gaan eerst even een klein beetje afsluiten, een beetje vooruitkijken. Ik kijk naar buiten en het is alweer donker, dus dan moet ik denken aan de winter en yes. daar heb ik geen zin yes, in. Yes, yes, yes! yes. yes. Winter! winter! Uh, uh, uh, uh. Jongens, jongens. Wacht even. Dit, ik heb hier, ik heb hier uh, overloadlampjes rozen. <laughs> die normaal nooit branden. Dus ik denk dat het iets maar, maar de winter is perfect. Ja, vind ik ook. De winter wat, is, wat is er zo leuk aan de winter? Kijk, ten eerste, het is eerder donker. Ja. Mensen zijn eerder van de straat afgebokt. En dat betekent dat het gewoon lekker rustig is. lekker ja. stil. Dat is ja, één. Het is stilte. veel stiller. Mm. Mensen zijn gestopt met allemaal zo... Dom opgefokt doen. Ze gaan allemaal weer saai in het werk. Een saai stomme leven. En, kijk, en dan kan ik mijn beste, geweldige leven leven. zonder interfe interferentie van die mensen. Snap je? Dus dat zijn al twee dingen die goed zijn in de winter: dat is beter voor sneeuw, jou. super veel lekker sneeuw, eten. Sinterklaas, sneeuw. Kerst. Kerst, weet je wel? Oud en nieuw, gewoon alle leuke dingen. Lekkere gerechten, allemaal in de winter. Chocolademelk met slagroom. Ja, ik ben met een je eens Weet je wel, gewoon alle goede ja, dingen. Ja, dan kunnen we weer in de winter voeden. Ja, ik ben eten, ik ben in ben de zomer hele... Ik ben een filet in mijn antwoord. Nee. Ik ben, met heen, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik hou echt van de winter. En hoe vroeger donker, hoe beter? Althans, na, na de winter ben ik al mooi klaar. Mee. Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar ik heb wel zoiets van. Ik heb, vind de herfst altijd vervelend. Dat is waar. De herfst is altijd net zo die periode ertussen. Het is allemaal vies En, go klef. Net en dan wordt het, klef. het nog één dag mooi. En dan gaat iedereen het even proberen ofzo. Dan kom zo weer een hol uit. Ik, nee, blijf in je hol. Ja, ja, ga weg. Ga weg. Al die mensen gaan terug naar een zielige leventje. Kijken en allemaal mannen. weg naar hun dagelijks. Uh, ik, wat is jouw leven dan? dan? Wat is jouw leven dan? Ik hoor het klippen, ja, Jong. Ja, ja. Echt, natuurlijk. Ja. Goed, ik denk dat we even wat. Uh, Sorry. We moeten moet wat orde in de chaos krijgen. Want we hebben een mededeling. Want volgende maand zijn we er een week eerder of een week later, denk ik. Jammer toch? Huh? Dat weet ik niet. Ja, ik, ik weet nog niet of het. Uh, het gaat sowieso niet lukken op de vrijdag uh, 27 september dat de uitzending oh. gepland staat. Maar we moeten nog even kijken wanneer dat wel. Misschien wordt die een week later inderdaad even ingehaald. Uh, dat zal dan de eerste ja. week van oktober zijn. Want uh, ik heb iets anders te doen op vrijdag 27 Dat kan ook gebeuren. En uh, dat wordt dan wel ingewikkeld om een programma te maken. Maar dus, uh. dus dat was deze uitzending alweer bij. Ja, we gaan dus zo luisteren naar een band die een comeback gaat maken. Dat is namelijk de band Oasis. Ja. En die hebben dus na 15 jaar slaande Ruzie het weer bijgelegd. En die Dat zijn twee op... broers. Hè? Ja, zijn wa geboren. waren mensen in Engeland daar niet boos om? Of zo? Ik had allemaal van die clipjes gezien. Dat van ze van weer deze... gaan beginnen. Hoor. Nee, nee ja, van die tv-presentatoren die zeiden van... Oh, maar het is echt een slechte band. Want we zijn het vergif van de popcultuur. En waren allemaal dingen zogenaamd weer controversieel. Ze kunnen ook een dag gewoon een keer niet stoppen met zeiken. Always het is wat. ik heeft best wel veel prima, Maar ze zitten weer negatief te doen allemaal daar in Engeland. Ja toch? Maar dus daar gaan we zo naar luisteren. Hebben jullie nog plannen voor volgende maand? Komende maand. Werk. Werk. Nou, het politieke jaar gaat weer beginnen. Oh, ja. uh, dus we gaan ja. weer uh, aan de raad. Dat eigenlijk vooral. En maar jij. Hij gaat ook weer terug naar zijn zielige leventje. Nee, ja, maar ik... mijn leventje is geweldig. <laughs> Dat is het verschil. Mijn, mijn leventje, als, het, als alles stopt, dan wordt het zielig. Dan ja. oh, is het jaar dan zit ja. Ja. Ik in een soort bak. Sorry dames en heren, ik probeer orde te creëren, maar het mag niet later vandaag. Ah ja, het beste om een probleem op te lossen is het om het gewoon te negeren. Hè? Dat leren we nu uh, van o, de onze ogen dus, uh, mm -hmm. ja. dus gewoon negeren en stil blijven. Maar uh, ja, ik uh, ga ook iets anders doen uh, dan normaal. Ik ga als het goed is twee dagen weer werken bij het Harems Dagblad, waar ik ook stage heb gelopen. Dus uh, daar heb ik super veel zin in. En uh, Felicke, ja. daaromheen uh, ja. Uh, uh, ja. nog even de laatste maand op het strand afmaken. En hopen dat dat uh, allemaal goed gaat en dan... Uh, ja, gaan we dus de winter in, daar hou ik niet zo van. Want het is een winterdip en dat, uh, ja. dat is niet zo heel prettig. De, de, maar hopelijk... De, uh, de, de, de Wimo-dip, de, de, de, winter, de winterdip. Goed zonnebanken, Jelmer. Goed zonnebanken. Ik ga ook weer gewoon terug, want ik moet weer werken vanaf volgende week. En dat is wel weer gewoon... het na twee, na twee weken, week, vrij, na ja, twee weken vakantie, is, gewoon moeten we weer beginnen. Dat is wel pittig. En inderdaad. ook aan te bevelen, jo, maar als je een winterdip hebt... ga in december gewoon eventjes, een paar dagjes naar Marokko. Dat is oprecht nog best oh, wel betaalbaar. Ja. Oh, ja, want we gaan nee, een paar nee, dagen nee, naar Nee, maar dat is oprecht nog best wel, zeg maar... Het is natuurlijk het, het, het nog steeds duur. Maar nee, nee, maar oprecht, als je kijkt naar zeg maar, de prijzen van vliegtuigen, hotel, alles... Het is onironisch best wel te doen. Dan heb je even ja, wat zon, nou, eventjes ja. 20 graden... En dan laat je hem een beetje op. Maar ik, ik geef gewoon ja. echt advies hier. Ik hou hier. oprecht best van. Bij mij is het zo. Ik vind de. Ik winter. Vind ik het begin fantastisch. In die laatste maanden vanaf januari een beetje, dan ben ik er helemaal nee, klaar ik mee. februari, vind ik Nee, goed. maar dan ben ik er helemaal klaar mee. En dan wil ik gewoon naar de zomer. En dan is de zomer, vind ik het fantastisch. En dan slaan we de lente en de herfst even over. Want ja, dit ja. is toch onrelevant nou tegen ja. moderne de volgende tijd. Maand, dus er zijn uh, zo mensen die lente of herfst als favoriete volgende tijd maand, hebben. Die maand, zelf laten laten checken. In de checken. En dan de en dan, en dan dan, zomer uh, is, dan, is dan chill. Als het goed is uh, de, de uitzending van september. Wat dan een beetje in oktober goed. plaatsvindt. Dan hebben we gewoon twee uitzendingen in oktober. Kijk, dan krijg je toch de leiding over de uitzending terug. Als je gewoon gaat praten. Hier is en daar sluiten we even mee af. Iets eerder dan normaal, want het is namelijk een, een vrij lang nummer. Dit is, ja, maar dit uh, nummer heeft ook echt een eng lange intro. Dus we hadden gewoon nog even door kunnen gaan. Want ik wilde zeggen dat zomer gewoon best wel til uh, is. Champagne supernova Maar na drie maanden dertig jaar ben ik er ook gewoon <laughs> klaar mee, weet je? Ja. Nee, ik snap het. Ik snap het precies. Dus ik, ik denk, ik zie het eigenlijk zo. De perfecte tijd van het jaar is dat het van tijd heel warm is geweest of zo. Ja. En dan is het gewoon even like 23 graden. Dus precies lekker. Maar dan is het, is het niet zo opgefokt. Kortom, ik hou van alle seizoenen. Altijd oh, zijn nerve. Als je dat leuk vindt, ga weg. Volgende maand weer terug op ZFM, Jelmer en M&M's. Uh, met welke M&M's is dan de vraag? De ja, Oasis gaat alweer dingen ja, doen. Ik ben er we, we, we zijn tijden. toch uh, te laat voor het ja, ja. Dus uh, we gaan uh, naar Champagne Supernova. Doei. Volgende maand misschien ook weer een overhoring uit het Afko Wobo. Dus uh, die moeten we maar even uit ons hoofd gaan ah, leren. shit, man, ga ik maar even goed leren. The well, Morning blokken. Glory, what's mm -hmm. the story? Champagne Supernova. So people change. How many lives Strange, where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? For